12 uur. Het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, bondskanselier Merkel houdt vast aan bezuinigingen en hervormingen. Morgan Stanley blijkt 10% van KPN te hebben gekocht. En Fouke Boy weg als technisch directeur bij Utrecht en FC Groningen heeft trainer Pieter Huistra ontslagen. Het weer vanmiddag op steeds meer plaatsen, stevige buien. Vooral in het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en zware windstoten. 18 à 19 graden aan zee zo'n beetje. 25 graden in het zuidoosten van het land. Morgen ook veel bewolking, maar dan soms wat regen. En dan wordt het 15 tot 20 graden. Te beginnen met de economie, de crisis. De Duitse bondskanselier Merkel heeft nog maar eens duidelijk gemaakt... dat Europa alleen maar uit die crisis kan komen... als de lidstaten doorgaan met bezuinigen en met economische hervormingen. Dat heeft ze vanmorgen gezegd in de Bondsdag. Wachstum door structuurreform. Dat is zinvol, dat is wichtig, dat is notwendig. Wachstum op pump. Dat zou ons weer aan de aanvang van de crisis terugwerven... En deshalb willen we dat niet maken. En we werden het ook niet maken. Ja, applaus voor Merkel in de Bondsdag vanochtend. Economiedirecteur André Meinema. Uh, ze wil de rug recht houden, André. Ja, ze hamen er maar weer eens op. Hè? Want Duitsland natuurlijk als de grootste economie van Europa... de voortrekker in Europa, degene die tot nu toe zeg maar, het beste ervoor staat... Uh, die is natuurlijk zat dat er aan de randen van de, van de Europese Unie... wordt gerommeld en gevoefeld. Dus uh, groei genereren, groei economische groei van de grond tillen... dat doe je ja. niet door extra geld uit te geven. Dat doe je alleen maar door structureel te hervormen. Geen nieuwe schulden maken, zeg ze. Niet lucrak investeren, extra geld uitgeven... Die dat je poem, helemaal niet hebt. Noemt ze dat, he? poem, he, niet ja. op de pof leven. Want dat is namelijk het kernprobleem geweest van de hele schuldencrisis... dat we geld uitgaven dat er niet was. Ja. Uh, en dan loop je met die 3%... Procent. Nee, vind ze ook niet goed. Nee, hè? Geen goed idee. Duidelijke waarschuwing. Morgen, en dat is natuurlijk allemaal ook met het oog op de agenda voor de komende dagen. Want morgen komt de Europese Commissie met de voorjaarsraming over de economische groei. Nieuwe economische cijfers, hoe hangt de vlag erbij in Europa bij de, wanneer het gaat om economische groei? De verwachting is een lagere groei dan de vorige raming. Met andere woorden, de economie is verzwakt, is verslechterd. Ik denk aan de recessie bij ons. Frankrijk maakte vandaag bekend dat de economie daar stagneert. Om over Zuid-Europa nog maar te zwijgen. Ja, en dat betekent dus dat de 3% die we in 2013 moeten gaan halen wanneer het gaat om maximaal tekort dat het ongelooflijk ingewikkeld en moeilijk en lastig wordt. En zeker voor die, die zwakke landen. En dus komt, uh, het klinkt steeds vaker de roep over... misschien wat minder bezuinigen... of misschien wat, wat soepeler met elkaar omgaan. Ja. hier trekt ze uiteindelijk een streep in het zand. 3% zegt ze. Dat moet het zijn. Uh, en je zei het al, over de zuidelijke landen maar niet te spreken. Uh, Griekenland, waar geen coalitie uh, tot stand wil komen... voorlopig misschien wel nieuwe verkiezingen. Spanje, waar, uh, waar de banken uh, gesteund moeten worden nu toch. Hè? Bankia, die, die, die op vier en grootste bank van Spanje die, uh, die steun nodig heeft... Uh, dat komt er ook allemaal nog, uh, nog bij nu. Dat is in feite het beetje waarin alles zich afspeelt. Ja. Uh, dus je, je hebt de, de, de Griekse verkiezingen in passen daar. De omgevingsfactoren zijn met andere woorden gewoon helemaal uh, heel slecht. Uh, en dat zorgt voor voortdurend verdere onrust. Griekenland dus, nieuwe poging ondernomen nu door de afgestrafte regeringspartij PASOK... En dan mag de, de, de voorman daar, uh, Venizelos, mag nu uh, proberen daar nog hmm. weer een coalitie van te smeden. Heeft ja. er drie dagen de tijd voor, als dat gaat lukken. Spanje natuurlijk, uh, de bankensector is daar geweldig zwak. Nu weer de bankia ja, een al, al bij elkaar geraapte bank uh, vanwege de problemen. Maar ja, samen sterk werd eerder bij hen dus samen extra zwak. Moet daar opnieuw geld bij gestoken worden. Er wordt voor een deel uh, genationaliseerd. Uh, en dan de financiële markten waar die onrust maar aanhoudt... de rentes oplopen, de, keurs, boers, uh, de beurskoersen op en neer gaan. Met andere woorden, markten, beleggers, investeerders... wij met z'n allen eigenlijk zou je kunnen zeggen... hebben er weinig verdusie in dat het allemaal nog goed komt... met dit soort om omgevingsfactoren om ons heen. En je zou kunnen zeggen, dat zet druk op van alles nog wat. Op overleg op de Ecofin volgende week weer... als de regeringsleiders bij elkaar komen. En de ministers van Financiën. Het zet druk op financiering van banken. Het zet druk op de beleggingen van pensioenfondsen. Kortom, uh, iedereen heeft daar heel veel last van. André Meijnerma, dankjewel. Blijven bij het economische nieuws. Veel belangstelling voor het aandeel KPN. Na nu blijkt, heeft de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley... 10% van de aandelen KPN gekocht. Dat blijkt uit een melding bij de autoriteit Financiële Markten. Die aankoop is 4 mei gedaan. En dat is vier dagen voordat het Mexicaanse Amerika Mobiel liet weten... 28% van KPN in handen te willen krijgen. Jos Versteeg, analist bij Theodor Gielische Bankiers. Goedemiddag. Goedemiddag. Is, is hier een biedingenstrijd aan de gang? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, de meeste partijen ervan uitgaan... dat American Mobile uiteindelijk KPN wil overnemen. Dus na het bot op uh, zo'n 333 miljoen aandelen... zal er waarschijnlijk ook een bot komen op het resterende belang. Ja. Nou heeft Morgan Stanley dus 10% van die aandelen gewoon gekocht vorige week. Blijkt nu uit de melding... Uh, terwijl de Mexicaanse Amerika uh, mobiel, die moesten eerst een bod doen. Voor, voor 28%. Hoe kan dat? dat waarom hebben ze die gewoon die 28% gekocht dan? Ja, ze zeggen zelf dat het er niks mee te maken heeft. Uh, ik denk dat Morgan Stanley gewoon gedacht heeft van uh, KPN is zo hard gedaald. Uh, we vinden het wel, uh, wel een mooie belegging. Ik, je, je moet er niet van uitgaan dat er voorkennis is. Uh, het, vers, het verhaal gaat bij, bij KPN en ook uh, American Mobile, dat, dat zij uh, dat het er wel enigszins los van staat. Dus dat het niet in opdracht van American Mobile is. Hmm. Dus daar moet je dan, maar, uh, moet je dan allemaal, allemaal maar van uitgaan. Maar wat er speelde natuurlijk bij KPM waarom ze de afgelopen eigenlijk weken zo hard gedaald zijn. Het heeft ook een beetje te maken met de introductie van Ziggo. En uh, ja, mensen beginnen in toenemende mate te twijfelen of dit jaar 2012 een overgangsjaar is en dat het in 2013 vanaf dat moment weer allemaal beter gaat. En Er is nu steeds meer twijfel dat de winst en de omzet van KPN eigenlijk nog wel een paar jaar onder druk zal staan. En dat heeft ertoe geleid dat die koers wel heel snel is weggezakt. Ja. Nou, dan boden die Mexicanen 8 euro uh, per aandeel. Dat, dat vonden ze te weinig bij KPN. Ja. Um, en als ik dit zo hoor, dan uh, gaat het voorlopig niet hoger worden. Nee, ik denk het uh, maar dat weet eigenlijk niemand. Dat is natuurlijk een enorme open deur. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen, dan zie je dat uh, mensen denk ik niet meer geneigd zijn om boven hun bedrag wat ze voor internet betalen, ook nog eens een keer uh, belbundels uh, te kopen en uh, extra voice-over IP te betalen voor je telefonie, extra te betalen voor je kabel. Kijk, Je kunt nu met je mobieltje als je aan een wifi-netwerk vastzit, gratis bellen. Via FaceTime bijvoorbeeld, als je een Apple iPhone hebt. Dus waarom zou je daar meer voor betalen? Nu vinden mensen het ongemakkelijk, maar op termijn gaat dat waarschijnlijk, zeker gezien de economische omstandigheden minder worden. Mensen willen gratis bellen en gratis bellen zal denk ik toenemen. Ja. En als je gratis kan bellen, ja, dan kan je als KPN niet meer zoveel verdienen. Nee. En, en, of er meer belangstellenden zijn? Dat denk ik niet. Je ziet dat er binnen Europa... Uh, de meeste grote telecombedrijven aan het afbouwen zijn. Vodafone heeft een aantal belangen afgebouwd. Uh, Frans Telecom is aan het afbouwen. De meeste Europese telecombedrijven hebben het natuurlijk moeilijk. gezien de moeilijke economische omstandigheden. Maar ook uh, nog met doorverdiendkosten. Die waren altijd absurd hoog. En die zijn onder, onder druk van de Europese Commissie. Uh, voortdurend naar beneden gegaan. veel vanaf. Maar er moet nog steeds wat vanaf. Dus die Europese telecombedrijven die hebben het eigenlijk allemaal moeilijk. En zeker Telefonica, wat de meest natuurlijke kandidaat was. om KPN over te nemen. Nemen, ...omdat ze allebei een klein belang in Duitsland hadden... ...die zal het niet doen omdat ze veel te veel problemen in Duitsland hebben. In, is... uh, sorry, in Duitsland, in Spanje. Verlopen dus wel 10% van de aandelen KPN richting Morgan Stanley. Jos Versteeg, analist bij Theodor Gielische Bankiers. Dankjewel voor de uitleg. GroenLinks-leden die lijsttrekker willen worden, die mogen dat bekendmaken. De partij heeft het verkiezingsreglement aangepast. Eerder was het kandidaten tot eind deze maand verboden om over hun sollicitatie te praten. Op 31 mei worden ze bekendgemaakt, de kandidaten. Op de website van GroenLinks staat nu dat de regel is geschrapt... omdat die tot rare situaties kan leiden. Vorige week meldde Haagse Bronnen dat behalve partijleider Jolande Sap... ook het Kamerlid Tofik Dibi lijsttrekker wil worden van GroenLinks. De regel dat kandidaten tot eind mei geen campagne mogen voeren, die geldt nog wel. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn bij een dubbele bomaanslag tientallen doden gevallen. De regering meldt 40 doden en meer dan 170 gewonden. De ontploffingen waren vanochtend kort na elkaar... De staatstelevisie toonde beelden van een grote krater, vernielde auto's en lichaamsdelen. De explosies waren in de buurt van een gebouw van de Syrische geheime dienst. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De regering wijst terroristen aan als de schuldigen. Dat is de gebruikelijke aanduiding voor opstandelingen tegen het bewind van president Assad. De downloadsite The Pirate Bay moet geblokkeerd worden door de providers KPN, UPC, Tele2, T-Mobile en Telford. Dat heeft de rechter bepaald. De providers willen zelf liever niet blokkeren. Het is volgens Tele2 een zinloze oplossing. De blokkade kan door handige computergebruikers worden omzeild. Stichting Brein daagde de internetproviders in april voor de rechter. Eerder moesten Ziggo en Access for All... de downloadsite na een rechtszaak met Brein blokkeren. Internetgebruikers kunnen via links op die Pirate Bay... muziek, films en software downloaden. Downloaden van bestanden is in Nederland niet strafbaar. Het aanbieden van bestanden met auteursrechten wel... Amsterdam gaat dit jaar de eigen bijdrage voor GGZ-patiënten met een minimuminkomen vergoeden. De gemeente wil voorkomen dat mensen zorg weigeren of stoppen met een behandeling. Dit jaar moeten patiënten een eigen bijdrage van ongeveer 200 euro betalen. Het aantal patiënten bij Amsterdamse zorginstellingen is de afgelopen tijd met gemiddeld 20% gedaald. Zorgverleners zien een stijging van het aantal patiënten bij de crisisdienst. Daar wordt zorg verleend aan mensen die niet in een gewoon zorgtraject zitten. De eigen bijdrage voor GGZ-patiënten geldt voor dit jaar. In het bezuinigingsakkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie... voor 2013 is die bijdrage weer geschrapt. Sport. Ja, en dan de eredivisie. Daar lijkt het wel bijltjesdag. In één ochtend moesten twee mensen het veld ruimen. Vroeger Boy, weg als technisch directeur bij FC Utrecht. En FC Groningen heeft de trainer Pieter Huistra ontslagen. Voetbalverslaggever Arno Vermeulen. Arno, is dat onverwacht, deze ontslagen? Uh, de ene wat meer dan de ander. Uh, Boy, dat was wel de verwachting van de afgelopen dagen. Dat zong echt al heel serieus uh, rond. Pieter Huistra is uh, eigenlijk wel meer een verrassing... omdat in november afgelopen jaar eigenlijk Groningen zijn contract uh, nog verlengde. En daarna ging het nota bene helemaal mis. En ze eindigt natuurlijk 14e in de competitie. Uh, dat is de parallel, hè. Uh, Groningen eindigde 14e. Utrecht 11e. Allebei de ploegen hebben heel zwak gepresteerd. En dat zijn ploegen die normaal gesproken graag voor Europees voetbal gaan. Dus het heeft natuurlijk te maken gewoon met de zwakke resultaten. Hadden ze bij Groningen dan niet eerder moeten te ingrijpen? Uh, nou, dat lag niet zo voor de hand, uh, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel, je zag wel aan Pieter Huistra dat hij wat radeloos werd... naarmate het na de winterstop helemaal uh, misging... Uh, ook in zijn hele uitdrukkingen, uh, zelfs in het gezicht en ook in zijn uitspraken... zag je dat hij het eigenlijk op het einde niet meer wist. En dat is vaak een veegteken natuurlijk. Want als hij het niet meer weet, dan weten de spelers het ook niet meer. Mm. Maar oké, okay, hij werd uh, trainer van een elftal uh, dit jaar dat uh, belangrijke Spelers verloor. wist een stemman en dat hebben ze eigenlijk nooit kunnen oplossen. Dus hij is sowieso niet helemaal schuldig. Ze zullen naar de spiegel moeten kijken. Hans Nijland en Henk Veldmaten. Want ze hebben hem ook wel met uh, niet al te goed materiaal opgeschreven. Maar... Huisraad, dat is eigenlijk wel een verrassing dat het toch zo snel gaat. Het ene moment ben je nog de held in Groningen, en een half jaar later uh, word je ontslagen. Zijn er al namen voor, uh, voor, voor zijn opvolging? Groningen lijkt me lastig. Uh, Fred Rutte zou iemand zijn die dat heel goed zou kunnen. Maar die wil graag heel veel geld verdienen in, uh, in de woestijn. Dus dan lukt het niet. Joop Gal, oud speler, heeft pas bij Emmen getekend. Dat wordt ook niet zo makkelijk. Uh, dus ik denk eerlijk gezegd dat uh, Groningen echt een goede speurtocht moet doen. Bij Utrecht, als opvolger van Fouke Boy. Zou je natuurlijk kunnen denken aan Co Adriaanse. Die kan zowel hoofdcoach worden. Want iedereen heeft ook nog wel zijn vraagtekens bij uh, Jan Wouters. Uh, en hij zou dan meteen het technisch beleid kunnen bepalen. Alleen Adriaanse is uh, niet goedkoop. En Frans van Zeumeren eigenaar van Utrecht heeft er al 30 miljoen in gestoken. Dus dan zal hij wel weer de portemonnee moeten trekken. Maar dat zou voor Utrecht misschien wel een ideale oplossing zijn. Dankjewel voor de uitleg. Arno Vermeulen. Nogmaals de hoofdpunten uit het nieuws. Bondskanselier Merkel houdt vast aan bezuinigen en hervormingen. Morgan Stanley, de Zakenbank, blijkt 10% van de aandelen KPN te hebben gekocht... We hoorden net van Arno Vermeulen. Van Voekenboy weg als technisch directeur bij Utrecht. En Groningen heeft Pieter Huistra, de trainer, ontslagen. Het is 13 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCRV met lunch. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje of een bruiloft. Overtuigend presenteren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 Bij mensen die er net als ik van uitgaan dat tegenslag tijdelijk is. Verzeker je niet voor het leven, maar voor even. Met een Doorleverzekering bij arbeidsongeschiktheid van BNP Paribas Cardiff. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash monta. Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op Doorleverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas Cardiff.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij lunch. De CDA-lijsttrekkersverkiezing blijft toch wel een uh, prettig terugkerende mediasoop... aangezien zo ongeveer ieder detail via de media wordt gespeeld. Gisteren zat oud-minister Hiers bij Nieuwsuur... altijd een vurig tegenstander van samenwerking met de PVV geweest... Het was natuurlijk niet zo dat hij nu zijn gelijk wilde halen. Ik wilde niet nadat de coalitie waar tegen ik inderdaad heb gewaarschuwd was gebroken... Uh, uh, reageren met uh, I told you zo. So. In het mediaforum praten we er zo over door met mediaadviseur Tom Verlint... en trouw hoofdredacteur Willem Schone. Horen we ook hoe groot de zorgen zijn over de alsmaar dalende oplagecijfers van de kranten. Hans Makkoor uit Zeebo Zuidwolde moet ik zeggen... die doet vandaag mee aan de Nationale Nieuwsquiz. Hoogste score is nog steeds die van afgelopen maandag... 64 punten dus, en het is de vraag of hij daar overheen gaat. Mocht u achter de computer zitten, u kunt niet alleen luisteren naar lunch... maar natuurlijk ook kijken. Ga even naar de website radio1.nl. Dit is Radio 1. Lunch. De finale van het tweede seizoen van The Voice in Amerika... heeft gisteravond maar liefst... 11,9 miljoen kijkers getrokken. Kijkers zagen de 33-jarige Jermaine Paul winnen. Er keken bijna een miljoen mensen meer dan vorig jaar naar de finale. De Voice was gisteravond niet het best bekeken programma... overigens op de Amerikaanse televisie. Dat was de politieserie NCIS met bijna 18 miljoen kijkers. Het Openbaar Ministerie gaat actiever informeren via social media. Het staat in de nieuwe richtlijnen die deze maand van kracht zijn gegaan. Otto van der Bijl is persofficier bij het OM in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou bestaan die sociale media natuurlijk al enige tijd. Waarom is er nu besloten om actiever te worden? Ja, wij komen erachter dat um, een actievere toepassing van uh, de mogelijkheden die dat biedt uh, aansluit bij ons uh, actieve uh, persbeleid. En waar leidt dat dan concreet toe? Gaan jullie bijvoorbeeld twitteren vanuit de rechtszaal? We gaan inderdaad Twitter, we gebruiken dat al. we gaan dat intensiever inzetten en ook uh, uh, andere middelen. Wat eigenlijk ons voornaamste doel is, is uh, uh, dat wij berichten gaan verspreiden die mensen ook zelf weer verder kunnen verspreiden. Want dat is typisch iets van sociale media. Dus jullie willen eigenlijk meer de media gaan overslaan en direct het volk bereiken? Wat we heel graag willen is, zijn dus inderdaad de berichten verspreiden die dus inderdaad bijvoorbeeld via Facebook of Twitter... Uh, dan Verder verspreid kunnen worden door andere, door, ja, door eigenlijk al privépersonen. En moet ik het dan zo zien dat op het moment dat de officier van justitie bezig is om de eis uh, bekend te maken in de rechtszaal, dat er dan gelijk iemand anders daarnaast zit te twitteren? Nou, we zien vaak dat dat soort, dat soort hoogtepunten van zittingen, die worden al vaak al heel intensief verslagen door, uh, door journalisten. Uh, diverse journalisten die al heel intensief twitteren uit de zaal, eh, terwijl ze naar luisteren. Waar wij ook vooral aan denken is bijvoorbeeld als er foute berichten in de media ontstaan, en je ziet dat dat op internet vaak heel snel gekopieerd kan worden, heel vaak, dat we dan snel in kunnen grijpen door hm. ook ons te mengen in sociale media. In 140 tekens? In 140 tekens, Dat zou ik ja. knap vinden als u dat lukt. Nou, om een voorbeeldje te noemen, gewoon een tijdje geleden was er op een site... Eh, een bepaalde site, uh, crime site, een bericht waarvan wij vonden dat het onjuist was. Dat stond daar ook op, op vermeld dat een officier gelogen had ergens over. Wij meenden uit te kunnen leggen waarom dat niet zo was. En dan, twi dan twitteren we van, nou ja, Crimesite zit ernaast. En dan is er een link naar een persbericht uh, waar dat, uh, waar dat uh, verder in uitgelegd wordt. Hebben jullie niet het idee oh. dat je onder druk laat zetten door heel de publieke opinie? dat jullie meegaan in die hele hoos aan... terwijl je misschien als justitie zou moeten zeggen van... wij proberen juist afstand te houden en daarboven te staan? Nou, de zorgvuldigheid uh, wordt natuurlijk altijd in uh, uit oog gehouden... zoals dat ook daarvoor was. Maar daarnaast zien we dat als de communicatie zich via andere wegen... die op zich niet slechter of beter zijn, uh, zich ontplooit... ja, dan, uh, dan moeten wij daar ook ons in mengen. Want anders missen wij toch een gedeelte, een kans... om. Onder het voetlicht te brengen wat we doen. Wat is de eerste volgende zaak waarbij u actief gaat twitteren? Uh, dat uh, uh, is wat voor niet meteen te voorspellen. Het hangt een beetje van de zaak af en wie uh, zich daarvoor leent. Maar we zullen zeker vaker gebruik maken van het medium. Ja, we zijn erg benieuwd. Ik dank u wel. Otto van der Bijl, persofficier bij het OM in Amsterdam. Ayane Hirsi Ali ontvangt vandaag de Duitse Axel Springerprijs. Ze krijgt de prijs voor haar compromisloze strijd voor de rechten van moslimvrouwen. De Axel Springerprijs is een journalistieke prijs en is vernoemd naar de Duitse journalist en mediamagnaat Axel Springer. Hirsi Ali ontvangt naast de prijs ook 25.000 euro. Een Iraanse cartoonist is veroordeeld tot 25 zweepslagen... omdat hij een Iraans parlementslid in een voetbalshirt heeft getekend. De cartoonist had het parlementslid getekend met een donker eeltplekje op zijn voorhoofd. Wat een subtiele verwijzing zou zijn naar iemand die te veel bidt. En dat kon het regime niet waarderen. Collega-cartoonisten zien in de straf dan ook het bewijs dat Iran alleen maar strenger wordt. Na een pauze van twee jaar keert de quiz Lekker Slim weer terug op televisie bij RTL. In het programma worden werkelijk vreselijk ingewikkelde vragen gesteld aan meisjes. In dit geval werd de vraag gesteld wat een guillotine is. Een verslaving. Ja? Ja, je hebt heroïne, koken, dat is allemaal verslavingen. Ja, maar wie, wie zegt dat dat ook een verslaving is? Nou, dat denk ik. Nicotine is ook een verslaving. Ja, dat is waar. Caffeïne, ook een verslaving. Ja, een verslaving. Oké, okay. guillotine is een verslaving. We kijken er naar uit. Lekker slim werd in 2009 en 2010 gepresenteerd door Bridget Maasland. Wie de nieuwe serie gaat presenteren is nog niet bekend. Andere Tijden Sport maakt al jaren sportdocumentaires op hoog niveau. Sinds gisteren zijn de 13 mooiste documentaires ook in boekvorm verschenen. Dirk-Jan Roeleven is documentairemaker bij Andere Tijden Sport... en een van de schrijvers van het boek. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe ga je dat prachtig in een boek zetten? Want dat, dat beeld vanuit een documentaire is toch vaak niet te vangen. Ja, nou, kijk, er zijn natuurlijk overeenkomsten... Dat is het is allebei wat wij het, althans altijd uh, nastreven is het vertellen van een verhaal op televisie mm -hmm. en het vertellen van een verhaal in een boek is natuurlijk ook uh, heel goed mogelijk. Maar dat is natuurlijk dat vereist andere technieken en uh, dat, ja, dat gaat op een andere manier. Maar uh, ja, het kan dus heel goed. Is er ook meer dan alleen maar wat jullie in het documentaire verteld hebben? Bijvoorbeeld ja. de totstandkoming ja, of extra informatie? Het, het, is wel echt, het geeft veel meer informatie uh, dan je op, een, op televisie kwijt kan. Want je hebt natuurlijk op televisie de beperking uh, van het medium ook. Weet je, je, kan Een boek kun je nog even een paginaatje terugbladeren van hoe zat dat nou ook alweer. En dat is op televisie natuurlijk anders. En wat we op televisie vaak niet kunnen doen is uh, zijwe zijwegen inslaan. Want dan raak je als kijker de weg kwijt. En dat kan je in een verhaal kun je dat veel meer, uh, dus kun je veel meer informatie kwijt die je eigenlijk in de uitzending niet hebt kunnen gebruiken. Dus dat, dat is een van de dingen die uh, in het boek inderdaad uh, terug te vinden is. Het is een bundeling van de dertien mooiste verhalen. Noem er eens een paar. Nou ja, ik noem er eentje. Dat, wat ik een hele mooie vond is uh, over Peter Winnen, de wielrenner die op uh, Alpe d'Huez uh, 74, 1981, en John Apple, de documentairemaker van onder andere Hazes, die heeft toen voor ons uh, met Peter Winnen die uh, die tocht gereconstrueerd. En het verhaal van John Appel in dit boek vind ik heel uh, bijzonder. Omdat hij, ja, het, het gaat meer over uh, de relatie tussen hem en Peter Winnen. Dus het is echt een literair verhaal geworden. Dan alleen maar van hoe was het ook weer op die dag dat je daar won. Weet je. Dus dat vond ik persoonlijk een heel mooi verhaal. Maar het is ook heel over Fouke dilemma, de, de, de, de, de hardloopster uit de tijd van Fanny Blanco Koen. Waarvan wij in ons programma dat vijf jaar bestaat, jawel. Uh, wij hebben toen in dat programma aangetoond dat uh, zij wel degelijk uh, een vrouw was. En, uh, dat was de grote discussie. Dat verhaal staat ook heel mooi opgeschreven in het boek. Uh, Mohammed Ali die naar Volendam komt, of naar Nederland komt. Weet je, dat, dat soort verhalen ja. hebben we natuurlijk op televisie gebracht. Maar het, zijn, het is mooi om dat ja, met een ander stijlmiddel ja. uh, nog eens te zien. Maar toch, wat werkt beter? De verhalen lezen of de documentaires kijken? Nou, dat is ik zou eerst kijken naar de documentaire. Die zijn allemaal trouwens terug te vinden op onze site. En uh, dan zou ik het verhaal lezen. Ja, je maakt er een mooie combi van. Ja, nee, <laughs> nee, maar ik, wat werkt beter? Kijk, uh, het, het zijn twee verschillende technieken. Dat vind ik echt... Ik bedoel, nee, maar met sport proefen, is het natuurlijk wel zo. Daar moet je gewoon naar kijken. Wat zeg jij dan? Met sport vind ik vaak zo. Daar moet je gewoon naar ja, kijken. Nee, maar dat werkt dus heel goed. Dat is de, de kracht van het medium televisie. Dat je, zeker met die close-ups en al die dingen wat je tegenwoordig hebt. Je kan heel erg dat drama voelen. Dat is ook veel moeilijker om dat op, op papier uh, te vertellen. Aan de andere kant kun je op papier veel meer uh, dingen laten zien, observaties... die je die niet met een camera hebt kunnen vangen. Mm. Dus het kan elkaar heel goed aanvullen, denk ik. Waarom zit er eigenlijk geen dvd bij het boek? Dat was, dat, dan was het gelijk compleet uh, geweest. Dat heeft twee redenen. Eentje is dat het met rechten... Dat is een heel uh, ingewikkeld en langdurig proces om daar rechten voor uh, te regelen. En het tweede is dat wij... Uh, ja, we kunnen Ze dus staan gewoon online, dus je kan ze ook gewoon... Uh, op je computer of via de televisie bekijken. Maar we zijn wel trouwens bezig met een DVD voor de wintersporten die wij hebben gedaan. En dat, maar dat is echt een heel ingewikkeld gedoe met, met sportrechten en kosten en gedoe. Dat, dat, dat, dat wil je niet al. weten. Nee. Oké, okay, laat maar dan. Ja. We, eerst wachten ons natuurlijk nog een zomer vol met sport. Wat ja. doen jullie bij andere tijden daarmee? Ja, nou, wij gaan, uh, we hebben een drieluik over het EK-voetbal. Uh, uh, die begint uh, in de week voordat het EK-voetbal begint. Dus dat is uh, in begin juni. En we hebben een vijfkamp, een Olympische vijfkamp hebben we dat genoemd aan de vooravond van de Olympische Spelen. En daar zit onder andere, zit daar, hoe uh, betrak ik het Ellen van Lange, weet je wel, een foekje, uh, Fanny Schoen zit daarin met een enorm uh, nieuwswaardig verhaal. Dat, uh, dat, dat, wij hebben namelijk spullen, ge wij dachten dat alles over Fanny Schoen wel gezegd was en gevonden. Maar er bleek nog een tas op zolder te staan... met daarin alle brieven en uh, gelukstelegrammen enzovoort... die zij in Londen tijdens haar uh, Olympische Spelen in 1948 heeft ontvangen. En die tas die, uh, die mochten wij uh, meenemen naar Londen. En die uh, wordt geopend voor het ja. Nederlands publiek. Dus dat is echt, daar ben ik heel erg trots op. Ik dank je wel. En succes deze nou, zomer. Dirk-Jan Roeleven. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag is de laatste reguliere uitzending van de Nederlandse uitzendingen van de Wereldomroep. In met bezuinigingen worden de activiteiten flink teruggeschroefd. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in 1955. werd Prins Bernhard beschermheer van de Wereldomroep. In een speech benadrukte hij dat de omroep belangrijk was. om Nederlandse handelaren overzees te informeren over het nieuws. Op die manier zou de Wereldomroep de handelsbetrekkingen van Nederlanders kunnen verbeteren. Het is namelijk dat, ik heb het al eerder gezegd... dat het ook economisch van het grootste belang is... voor Nederland om de immigranten zo lang mogelijk... liefst voor altijd het gevoel van verbondenheid... met het oude vaderland te doen behouden. Zij kunnen en zullen... een soort economische voorposten zijn... mits zij het gevoel hebben... dat zij niet vergeten of afgeschreven zijn vergeten of afgeschreven op het ogenblik dat hun boot de Nederlandse kust verlaat. En op dit punt gebeurt er nog te weinig. Maar de wereldomroep doet hieraan alles wat zij kan en dat is veel. Men kan dus kortformulerend zeggen dat de wereldomroep werkelijk een uitermate belangrijke steen bijdraagt tot de toenadering tussen de volkeren. Maar vandaag, dus wel de laatste gewone uitzending van de Wereldomroep. Om tien uur vanavond begin een 24-uur lange marathon-uitzending met heel veel hoogtepunten. Een van de gasten is een van de presentatoren van het eerste uur, Pim Rijntjes. En die is nu maar liefst 92 jaar oud. Dit is Radio 1 Lunch. Het Media Forum. Vandaag met Willem Schone, hoofdredacteur van Dagblad Trouw... en Tom Verlind, mediaadviseur. Welkom allebei. Dankjewel. Hoorde het Openbaar Ministerie net vertellen dat ze actiever gaan optreden... in de sociale media en dus ook uh, bijvoorbeeld live bloggen of twitteren vanuit de rechtszaal. Ik zag wel wat wenkbrauwen omhoog gaan, volgens mij, ja. Willem Schone. Nou ja, kijk, het, het grappige was dat, dat, dat de, perswoord, de, de perswoordvoerders zei... dit doen we in het kader van ons persbeleid. Maar het is dan juist geen persbeleid. Hè? Ze richten zich meteen tot het, tot het uh, publiek. En slaan eigenlijk de media over. Hij zegt ook, we doen dat omdat we soms zien dat er foute berichtgeving is in media. Of dat er foute berichten worden verspreid via internet of zo. Dat willen we kunnen corrigeren, daar willen we een eigen kanaal voor hebben. Op zich is dat ik sta er niet zo vreselijk wel op tegen. Maar als je het hebt over persbijt, dan zou je moeten zorgen dat je, dat je media zo goed mogelijk informeert. Dat doen ze volgens mij ook wel. En als er media de fout in gaan, dat je ze ook corrigeert. Dus die journalisten daarop aanspreekt. En niet probeert om dan via een, een heel eigen methode weer uh, direct je tot het publiek te richten om dat te corrigeren. Ja, maar Tom verdient, ja. dat is wel een beetje hoe het toch tegenwoordig gaat. Nee, nee ik, ik vind dat het Openbaar Ministerie de pers in het algemeen uh, helemaal niet zo goed uh, uh, informeert. Daar valt veel uh, aan te verbeteren. En wat doen het, ze niet goed dan? Nou, ze betrachten openheid uh, voor zover het het Openbaar Ministerie uitkomt... om openheid uh, te betrachten. En op een heleboel momenten dat, dat ik wel eens denk... je zou hier wel wat ruimhartiger uh, kunnen zijn... Uh, zijn de lippen op, uh, op slot. Dus daar is best uh, kritiek op mogelijk. Dus ik ben ook bang dat als het Openbaar Ministerie zegt... dat ze over de hoofden van journalisten heen... Uh, met de publieke uh, opinie in de slag uh, gaan dat het niet per definitie uh, als bedoeling hoeft te hebben... dat we als burger goed geïnformeerd worden... maar dat het misschien ook wordt ingezet als instrument... Uh, om de publieke opinie uh, ja, mee te bewerken. Ja. Want het Openbaar Ministerie is natuurlijk geen onafhankelijke organisatie... die boven de partijen staat. Die heeft één belang. En dat belang moet juist door journalisten uh, gecontro gecontroleerd worden. En... Maar moet je als een OM meegaan in, in nou ja, het, het korte... want wat vaak in one-liners moet alles natuurlijk bericht nee. worden... Moet je daarin meegaan? Nou, het lijkt mij vrij lastig. Kijk, wat, wat ook in, die, in die, deze nieuwe richtlijn uh, staat. voor, voor het Openbaar Ministerie. is dat ze, ze kunnen besluiten om. als ze in de gaten hebben dat, dat, dat een journalist op een verkeerd spoor zit. of met een, met een verhaal komt, gaat komen. Uh, waarvan ze weten dat het niet helemaal klopt. dat ze zo'n journalist dan extra informatie geven. die in principe vertrouwelijk is. Nou, dat is in het verleden ook wel gebeurd. En dat, dan denk ik dat is, dat is slim. En dat is ook zuiver. omdat je dan puur de, de, de, de dialoogopgang houdt tussen OM en, en de media en de journalistiek. Tof, dit. Nou, dat, dat vind ik ook. Laat het Openbaar Ministerie vooral investeren... in het verbeteren van de relatie met, uh, met de pers... en de professionals goede informatie uh, geven. En dan zou dit een volgende stap kunnen zijn. Maar dit kan natuurlijk nooit uh, in de plek komen... Van, een, van kennelijk een niet goede relatie met journalisten. Maar wat is het verschil tussen een bedrijf dat twittert of het OM wat twittert? Nou ja, omdat het OM bepaalde gemeenschappelijke belangen te behartigen heeft. En het, het gaat over nogal wat. Um, uh, het gaat om grote belangen van individuele uh, mensen soms. En het Openbaar Ministerie, nou ja, we, we weten, dat worden nog wel eens fouten gemaakt. En die moeten dan recht gepraat worden. Dat doen ze nou via Twitter. Ja, dat doen ze via Twitter. Ja. En ik vind, dat moet je dus via journalisten doen. Want dat zijn de professionals die tegenwicht kunnen bieden. En het Openbaar Ministerie heeft vooral ook tegenwicht nodig. Het ernaar... moet niet als een bedrijf geleid worden. Dat zou eigenlijk heel gevaarlijk zijn. Het is natuurlijk toch een, een onderdeel van ons rechtssysteem. Niet een, een onderneming met een bepaald belang. Zullen we afwachten hoe ze het gaan ja, laten zien? In ieder geval? Ik durf wel iets te voorspellen. <laughs> <laughs> dat doen we na de uitzending. Kijken of het ja. ooit gaat kloppen. Ja. Na half één, dan gaan we het hebben over een partij... die totaal geen moeite heeft om de media op te zoeken de laatste tijd. Het CDA. Niet uit de pers te slaan. Dus altijd leuk om in ons forum over verder te praten. Eerst krijgt u het laatste nieuws door Meeges. Radio 1. De downloadsite The Pirate Bay moet geblokkeerd worden door de providers KPN, UPC, Tele2, T-Mobile en Telfort. Dat heeft de rechter bepaald. Stichting Brein had de internetproviders vorige maand voor de rechter gedaagd. Eerder moesten Ziggo en Access4All de downloadsite van de rechter blokkeren. De neef van topcrimineel Dino Sourel is gisteren aangehouden... hebben bronnen aan de NOS bevestigd. Hij is verdacht in een lopend onderzoek van het landelijk pakket... naar drugscriminaliteit. Dino Sourel is veroordeeld tot zeven jaar... voor zijn rol als leider van een internationale drugsorganisatie... en ook is hij hoofdverdacht in het liquidatieproces. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley... heeft 10% van de aandelen van KPN gekocht... blijkt uit een melding bij de autoriteit Financiële Markten... Morgan Stanley heeft de aandelen vrijdag al gekocht... voordat het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel deze week niet weten... een belang van 28 in KPN te willen nemen. En CITO heeft een rekentoets ontwikkeld voor verpleegkundigen. Volgens CITO is zo'n toets hard nodig. Uit een eerder onderzoek van het CITO bleek dat 20 van de medische missers... veroorzaakt wordt door rekenfouten. Van de ruim 2600 getoetste verpleegkundigen voldeed 80 niet aan de norm... voor rekenvaardigheid die nodig is in de sector. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking heeft de overhand, maar misschien dat de zon zich aan het begin van de middag even laat zien. De stevige zuiden tot zuidwestenwind voert warme lucht aan, waardoor de temperatuur aardig oploopt. In het noordwesten is het effect het minst merkbaar en wordt het hooguit 18 graden. In het zuidoosten van het land zou het misschien wel 25 graden kunnen worden. In de middag en avond moeten we waken voor pittige buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten komende nacht is het zo goed als droog. Met vrij veel bewolking stagneert de afkoeling bij 14 graden in het westen... en 17 of 18 graden in het zuidoosten. Morgen is de groot deel van de dag bewolkt en komen er in het binnenland buien voor. Tegen de avond stroomt er vanuit het westen koele lucht het land binnen en klaart het op. In het weekend krijgen we met de kalmerende werking van een hoge drukgebied te maken. Het is dan overwegend droog en zonnig. De temperatuur moet helaas een flink stuk inleveren. Dit is de ANWB-verkeersinformatie met een Filadorn-ongeluk op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen knopend Kruisdonk en knopend Europaplein 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met ons mediaforum. Vandaag met mediaadviseur Tom Verlind en de hoofdredacteur van Dagblad Trouw, Willem Schone. Uh, ik zei het al, de CDA'ers... die zijn echt niet van de buis te slaan afgelopen week. Gisteren opnieuw een CDA-prominent in de Nieuwsuur. Dat was uh, Ernst heers balin mm -hmm. oud-minister. Uh, hij had lang getwijfeld of hij nou wel of niet in Niels moest komen... want hij was wel tegenstander van samenwerking met de PVV... en hij wilde niet dat effect van I told you so neerzetten. Mm -hmm. Tom Flint, is hij daarin gelukt? Of? Nou, dat, ja, dat, dat, dat is hem wel gelukt... maar dat komt ook omdat het een chique, intellectuele man is... die op het goede moment weet hoe hij moet uh, opereren. maar. Hij uh, roerde daar wel iets aan wat een waarheid is als een uh, koe. Hij zei, we kunnen dat PVV-verleden niet uh, uh, verzwijgen. Daar moet wel over gediscussieerd worden. Uh, hoe we tot deze afwegingen zijn gekomen. Welke posities mensen daarin uh, hebben ingenomen. En daarin stond die lijnrecht tegenover iemand als Bleker. Die zei, laten we het er niet meer over nee. hebben. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Waarmee is... die natuurlijk wel een standpunt inneemt... Ja, en toch maar weer er is, er uit. is Ja, er is dramatisch iets, uh, is, iets misgelopen. Er zijn mensen binnen het CDA... die grote taxatiefouten hebben gemaakt... met grote consequenties. Uh, alleen al voor de reputatie van de partij. Je kunt niet zeggen, nou, dat parkeren we nu even... en we gaan over tot de orde van de dag. Dus ik denk dat hier berlin daar wel een belangrijk punt had. Er ja. moet wel over gesproken worden. En Willem Schone op Klink horen we ook in één keer. Ja. tijd stil geweest in één keer... Zou staat u ook weer in de krant? Wat ja. vind jij ervan? Nou ja, ik vind, kijk, ik vind de uitspraak die hij deed was in de nrc volgens mij uh, dinsdag. Ja, ja. Ook over de PVV en het, de samenwerking. Ja, en wij niet toch suggereren dat dat iedereen die die wel iets met deze coalitie te maken heeft gehad, uh, het moeilijk gaat krijgen in de verkiezingen omdat ze met de PVV hebben samenwerken. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik te ver gaan eigenlijk. Maar Want waarom? ik vind, om, ja, je moet oppassen dat je er niet een soort belletjesdag van gaat maken. Kijk, de discussie over wel of niet die coalitie... en dat is een hele vele discussie geweest in het CDA in het najaar van 2010. De, daar waren de meningen zeer over verdeeld. Er is een besluit overgenomen, daar is, daar is men ingestapt. En men heeft dat naar eer en geweten gedaan, dat denk ik, dat, of dat weet ik. Dus, uh, en je kunt zeggen, nou, dat is dan uiteindelijk mislukt. Maar om dan vervolgens te gaan zeggen... Van, ja, maar iedereen die daar aan meegewerkt heeft... Die, uh, die kan eigenlijk niet meer deugen. Want dat is toch een beetje de schrift die wek, Dat vind ik gewoon veel te ver gaan. Jij vindt van wel juist. Nee, hè? nee, nee, het is niet mijn uh, standpunt. Kijk, ik, ik vind dat we in uh, Nederland te veel een uh, cultuur hebben... van uh, je kop eraf als je een fout gemaakt hebt. Dat vind ik ook nog niet zo heel verstandig. Want mensen die een fout gemaakt hebben... zijn wijzer geworden en maken die fout waarschijnlijk niet, uh, niet nog een keer. Maar ik denk wel dat er goed geanalyseerd moet worden... wat hier uh, gebeurd is, want ik heb er uh, op afstand met verbazing wel naar gekeken dat kennelijk in deze coalitie het CDA met gemak een aantal principes aan de kant heeft geschoven. Om deze coalitie mogelijk te maken. En toen de coalitie mislukt was, bleek dat nogal wat CDA'ers in hun keurslijf hebben gezeten en zich nu bevrijd voelen. Ja. En nu weer afstand nemen van eerder ingenomen standpunten. En dan denk ik bij mezelf, ik weet dat je in de, in de politiek aan compromis sluiten moet, uh, moet doen. Maar hoe is het mogelijk... dat je fundamentele principes uh, op, opzij schuift... om een bepaalde constructie uh, mogelijk te maken... waarvan je eigenlijk achteraf uh, zegt dat je daar, daarmee dus schreef? Ja. bent. Maar je kunt het ook van de andere kant bekijken. Nou, want, want dat was ook heel erg discussie najaar uh, zeg uh, na jaar 2010. Van, dit is de manier om, om Wilders in de PVV te dwingen... bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat is gebeurd. En... En wat, en wat blijkt, hij kan dat niet. Nee, maar, nee, maar ik, vind, even, ik vind dit dan vind even vind ik Tom nogal... lind, als ik mag. Want, Sorry. want we zitten nu helemaal de inhoudelijke discussie te voeren. Maar het is natuurlijk nou ook nou om hoe is. Ja, absoluut. Ja, daar wordt ook al dagen over gesproken ja. nee, Dat blijft is, die ook. Maar, dat, maar bedoel het bedoel, gaat dat... ook om, is het nou slim om dit allemaal in de ja, media te gaan bespreken? Ja, ja, ja, dit is democratie, dit is heel vind ik. Je moet met z'n allen die balans opmaken van wat is hier nou de afgelopen anderhalf jaar gebeurd? En, en wat, heeft, wat is het resultaat ervan geweest? Zowel voor het politieke landschap in Nederland... als voor het CDA zelf. Maar doet het de partij goed? Ja, ik denk het wel. Ja? Net zoals het congres in 2010. Na het 2010 was er een gespleten partij... maar een dag lang fantastische televisie... en goed voor de partij, denk ik ja. Als je dat opengooit... Ik denk dat nou, is dat goed. is in ieder geval niet goed voor de partij uh, geweest. Want die klap is de partij bijna niet uh, te boven gekomen. Het doet de partij goed... Uh, afhankelijk van hoe deze discussie uh, afloopt. Ik heb gisteravond... Uh, naar een, een, een interview met Sven Kokkelman zitten kijken... met uh, een, een, van de, een, een van de beoogde uh, toekomstige lijsttrekkers. Uh, en daar word ik dan niet uh, vrolijk van. Het, het gemak. Ik, ik heb zelfs geturfd. Uh, zijn slogan is geloof ik eerlijk, helder, Henk. Henk? Ja. Uh, ik, ik heb uh, met de stok. Stopwatch... Er zit Jack de Vries achter, hè? Ja, zit, dat dus vind ik ook zorg. al niet een gelukkige combinatie gezien de reputatie van beide heren en, en hun uh, wapenfeiten in het uh, verleden. Maar, in het liefdesleven bedoel je? Nou, ja, nou, dat uh, zeker bij het CDA uh, heeft je privéleven alles uh, te maken met uh, de wijze waarop je later uh, beoordeeld uh, kunt worden. Maar dit wil ik er nou niet exclusief uitlichten. Uh, Eerlijk, helder, uh, uh, Henk. Henk had gisteravond uh, vijf minuten nodig uh, om, een, om een vraag uh, te omzeilen. Nou, dat gedraai, die onduidelijkheid... en je dan profileren als eerlijk en helder... dat is naar mijn, mijn smaak buitengewoon ja, ja. schadelijk voor een partij als het ja, maar CDA. Dus niet dus, dus jouw kandidaat, gewoon, maar we, dan is het toch niet slecht... dat, dat het debat in de, open, in de openheid wordt gevoerd? Maar het schijnt wel dat hij nee, 17 keer een richting Jack de een, heerlijk, heeft lopen kijk, kijken. Ik, nee. heb, ik geef er mijn mening <laughs> over en ik heb daaraan voorafgaand vooraf gezegd... dat ik juist vind dat dit debat gevoerd moet worden... Worden, maar ja. dat mag dan ook leiden tot een, een oordeel met betrekking tot de mensen die aan het uh, debat uh, meedoen. En in dit geval ja. vind ik dit niet een gelukkige performance. Maar de manier waarop bij de vorige verkiezingen de lijsttrekken door het CDA is, uh, is uh, ver verkozen. Nee, maar ik, ik vind dat het dit CDA. überhaupt een uh, ongelukkige manier van opereren heeft uh, de laatste jaren. Dit is al een stukje beter, maar je moet wel bereid zijn. om daarvan de consequenties dan te accepteren. En als ik, als ik kijk naar een debat. en ik vind prima dat die debatten gevoerd worden. wil ik op grond van het debat wel de vrijheid hebben om daar dan een mening over te kunnen hebben. Ja. Bert Wagendorp wil ik toch nog even citeren vanochtend in de Volkskrant. Ja. Bleker is het laatste scheetje van het polderpopulisme. <lacht> <lacht> nou ja, dat krijg je als je alles in de openbaarheid En als je En dan, dan ook nog, om... nog vlak voordat de dijken doorgestoken uh, ja, worden. Ja. Ja, natuurlijk, en, en dan moeten de verschillen worden vergroot, want er moet gekozen worden. Maar, ja. Ja, en dat is natuurlijk wel lastig als je met z'n allen voor hetzelfde programma staat. Maar slecht vind ik het niet. We gaan het over de kranten hebben. Zorgelijke berichten voor over de Nederlandse kranten. De oplagecijfers zijn wederom aardig gedaald. Gemiddeld met bijna 3 De persgroep, Willem, waar trouw onder valt, 1,5 procent. Ja. En trouw zelf, ook zoiets? Uh, ja, ook zoiets, ja. ja. Maar, maar wij maken er niet zoveel zorgen over. Oh, nee, nee nou nee, dat nee. is prettig in ieder geval. Ik ben mee bij maar... ja. trouw. Nee, het is wel leuk wat ze uh, wat, uh, de eigenaar van de persgroep... of de CEO of de voorzitter van bestuur, of hoe je dat ook noemt... Uh, uh, van Tillen vaak zegt en die zegt van kijk er wordt bij kranten altijd gekeken naar, uh, naar oplagen ja. per krant, terwijl je bij televisie vaak uh, wordt vaak gekeken naar marktaandeel en dat, is, dat maakt het veel makkelijker want dan is de taart altijd dan is de optelling altijd 100 de taart is altijd de taart en wat het medium televisie dan doet dat, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Dat, dat, is, dat is veel lastiger. Daar gaat het vaak niet over. Terwijl het, bij kranten gaat het altijd wel over... wat doet nou de hele krant? Oh ja, we uh, doen de kranten met z'n Oké, okay, dan is Telegraaf er slechter kent. vanaf. 4,6 uh, daling. Maar ja. NRC bijvoorbeeld doet het juist beter. Totale ja. oplagen stijgt. Dus ja. dan kan je zeggen... dan kan trouw toch wel iets verbeteren. Ja, maar dat, is, dat heeft heel erg te maken met marketing... Dus er wordt nu, we hebben nu inmiddels al een, een beetje een traditie ontwikkeld in Nederland... van agressieve marketingcampagnes voor kranten... met cadeautjes en kortingsabonnementen, noem maar op. Die komen allemaal in je cijfers terecht, waar dat vroeger veel minder gebeurde. Dus je krijgt heel veel schommelingen. En je zult zien dat, dat ook de dat die veel minder stabiel worden... dat je dus nu een piek hebt in de plus... en over een jaar word je met dit kwartaal vergeleken... en moet je tegen die piekelbox en zul je een min laten zien. Dus... Als je kijkt de lange termijn trend is dat die markt aan het krimpen is met een procent of drie, vier per jaar of zo. Dus als je dan uh, met, met anderhalf procent krimpt, dan doe je het beter dan de algemene ja, ja, marktontwikkeling. Okay. Tom Vlind, heb jij een reden voor waarom de ene kant het wel nog goed doet. De ja, niet? Dat, dat denk ik wel. Uh, het, het teruglopen heeft natuurlijk te maken met een algemene tendens dat de verhoudingen in de samenleving aan het uh, verliezen zijn, aan het veranderen zijn. Maar. Uh, binnen uh, dit uh, bestek zie je dat de, de kranten die rond hun traditionele product... aan vernieuwing doen en de tijdgeest ook een beetje begrijpen... namelijk uh, investeren in, uh, in kwalitatief goede berichtgeving... het na verhouding goed doen, NRC. En dat is al volgens mij een aantal jaren op, uh, op rij. Dus daar uh, is, is een vernieuwend redactioneel beleid rond het traditionele product. En met die krant gaat het goed. Daarover staat een behoorlijk uh, verlies uh, van de Telegraaf. Ook niet voor de eerste keer. En dat is het spiegelbeeld. De, de Telegraaf eh, ja, voert een, een ouderwets traditioneel eh, beleid... Van, van heel populistisch en negatief eh, in, ingestoken. En ik denk dat mensen dat een beetje beu zijn, dat, dat gehak en dat negativisme. En ik denk dat daar voor een deel ook de verklaring te vinden is... van het feit dat ook de Telegraaf eh, terugloopt. Dus mijn advies aan die kranten is... Die, die teruggang is niet helemaal tegen te houden. Maar ga je eens wat uh, meer bezighouden met de vernieuwing van je traditionele product... in plaats van al die energie te investeren in, in internet en televisie maken. Willem dus Schoonen, dat zou je ook een beetje aan moeten trekken dan met andere procent. Ja, nee, absoluut. Maar dat ben ik ook helemaal met z'n eens hoor. Maar hoe doe je dat dan? Nou, nou ja, we hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben zelf net de, de, de zaterdagkant vernieuwd met twee nieuwe weekendbijlagen. En dat is zeg maar, we hebben zo iedere vijf à zeven jaar: is er wel een ingrijpende vernieuwing in de krant? Nou, dat is bij de Telegraaf niet gebeurd, want die ziet er nog precies zo uit als die er twintig jaar geleden uit Die Kan hetzelfde gebleven. Is tot mijn verbazing ook nog steeds op het grote formaat. En niet naar Tabloids gegaan. gaan. Terwijl Tabloid is gewoon nu het krantenformaat. Iedereen is daar aan gewend. En, uh, en zo'n grote krant... Wordt toch steeds onhandiger en ongemakkelijker. Maar is, dus dat zijn vernieuwingen die uitblijven bij zo'n titel. Die, en dat, die... en dat, dat gaat toch, dat kost je op een gegeven moment wel, uh, wel uh, opladen. Ja, dat zijn de redactionele vernieuwingen. Dat ja. is ook wat jij zegt, Ton. Zou gewoon de iPad die NRC weggeeft ook niet aan de bijdragen? Dat die cijfers uh, juist stijgen? Dat, dat, dat kan. Dat kan ik niet heel goed uh, beoordelen. Maar uh, dat soort acties hebben andere kranten ook wel. En ik vind het toch heel opvallend dat de krant die inhoudelijk uh, vernieuwt het naar verhouding het uh, beste doet. De Telegraaf heeft ook tal van acties. En je mag veronderstellen dat in dat soort acties de Telegraaf misschien nog wel veel slimmer is dan ja. de oude intellectuele kranten. Dus het heeft, het heeft ook met de tijdgeest en inhoudelijke keuzes te maken. Daar ben ik van overtuigd. Nou, als het, uh, Willem Schoon, als jij zegt, uh, elk jaar ongeveer 3% neemt het af. Op een gegeven moment kom je een keer op die nul terecht. Dus dan moet je toch zorgen gaan maken, denk ik. Ja, ja maar dat, dat, dat is ook zo. Dus je, je, maar we zijn niet zo verschrikkelijk pessimistisch over. Het is, het, is nog, het is nog steeds mogelijk om te groeien. Ook in, in de printmarkt. Papier is nog lang niet weg. Het blijft nog steeds een hele belangrijke drager van informatie. Ondertussen kijken we natuurlijk wel naar de tablets en de, en de, en de smartphones. en Als kanalen om nieuws te verspreiden. Gisteren werd de Nipkoffschijf bekendgemaakt... Mm -hmm. waar de zilveren Nipkoffschijf naartoe gaat er, voor de beste programma's. Het VPRO-programma O'Hanlon's Helden die heeft hem gewonnen. In het programma laten we de bemiddellijke withaarige Brit... de kijker kennis maken met helden uit de 19e eeuw. En dat gaat ook in hoogbrit. Ik was geboren in de verkeerde eeuw. Dat is wat mijn vrienden me vertellen. En ik ben right. dat ze het lived Ik zou in de 19e eeuw... when de meeste van de wereld... Still had to be discovered. Prachtig programma, maar wel heel erg El Engels georiënteerd. Tom Verlind, wat ja. moet je is het dan terecht dat dat programma zo'n prijs krijgt? Nou ja, ik, ik begrijp het wel. Een charismatische presentator ja. en ongetwijfeld een heel groot uh, budget. Dat is een mooie uh, succescombinatie. Uh, dan moet je niet meer op het Nederlands ja, richten. Ja, dat, dat vind ik wel. Dat zou een grotere uit, uh, uitdaging zijn. Ja. Ja. Willem Schoonhoef, jij erin? Waar, waar, waar, waarom, waarom zou je dat moeten noemen? Dit, dit is een, een spin-off van, van, de, van de Beagle, hè? En het is wel een Engels... Het is helemaal door de VPRO gemaakt. Ja, ja het is een de Nederlandse productie is een en, en voortgekomen uit een eerdere Nederlandse productie. Ja, ja. Nee, ik vind het ook prima dat ze Want een prijs hebben gekregen. Maar van, van, van, aan boord van de, van de... Ja, maar als er mij gevraagd wordt... Zou je, uh, is het niet een grotere uitdaging... Om, om aan typisch Nederlands product... en ik heb net uh, aangegeven kern van dit programma is een charismatische presentator. Ja. Complimenten, dus hij verdient uh, alle eer. Maar ja, het is wel een Engelsman. Laten wij proberen in Nederland dat niveau uh, te evenagen... en dat te belonen met, mm -hmm. een, uh, met een prijs. Adriaan van Dis maakt ook dit soort programma's, toch? Ja. Hij heeft die ook weer een nieuw programma over Indonesië gemaakt. Hij heeft wel eerder al de Nipkov-schijf gewonnen, maar... Maar in, maar in de reglementen van de nippel staat blijkbaar niet... dat de nationaliteit van de presentator bepalend is. Nee, nee. nee maar nee. Dat, dat hoeft ook niet. Maar er wordt mij een mening gevraagd. Dit is mijn mening en verder hecht ik persoonlijk helemaal geen waarde aan, uh, aan prijzen. Dus wat mij betreft hoeft deze discussie niet heel lang uh, te voeren. Nou, ik leuk ga er toch nog krijgt, even een minuutje over door krijgt. dan. Ja, Giel? Okay. Giel, die de zilveren reismicrofoon heeft gekregen. Ja, dat heeft, heeft hij gekregen. wel verdiend. Ja. Dat is ja. fantastisch. Ja. Ja. Ja, ik vind dat iemand die maar hij het... doet al zo lang mee. Je hoeft helemaal niet eens met alles wat hij doet, maar... Waarom... Of dat allemaal goed te vinden. Maar dit is iemand die is van top tot ten radio. Dat is echt nee, heerlijk om te zien. Maar moet je dan niet meer een europrijs aan zo iemand geven? Ja, In plaats ja. van dat je het zilverrijsmicrofoon... zou toch naar een goed vernieuwend programma of zo moeten gaan? Ja. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar dit, dit, vind ik nou, dit vind ik wel een terechte prijs. ja Die vorige prijs vind ik ook een terechte prijs. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Ik vind uh, Giel een authentieke persoonlijkheid. En er zijn niet veel authentieke persoonlijkheden op, uh, op de televisie. Dus daarvoor verdient hij een compliment. En dat is iemand die al uh, lange tijd aan de, aan de knoppen zit... en zich uh, toch steeds weer weet uh, te vernieuwen. En dat vind ik eigenlijk wel een grote verdienste. En in die zin een goed voorbeeld voor andere radiomakers. Dus al met al kunnen we ons toch wel vinden in die, Zeker. In die keuze Zeker. Mag ik u te danken? Willem Schoon. En Tom Verlind. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. En dat doen we met Hans Makkoor uit Zuidwolde. Ik zei in het begin, Zeewolde ligt er bij elkaar? Of Zuidwolde ligt nee, er een stukje ligt verder weg? Zeewolden Zeewolde ligt in de polder. En Zuidwolde ligt in Drenthe. Kijk, dus dan uh, hebben we dat gelijk eventjes opgelost. U heeft alle tijd om zich helemaal voor te bereiden. Bent gepensioneerd, maar toch nog actief. Ja. Wat doet u? Ik uh, ben nog... Op het gebied van logistiek en dan een combinatie met verzekeringen ben ik nog part-time werkzaam. beetje adviseurswerk. Om af te bouwen, ja. Zie, dat doet het altijd goed. hè? Zo een is beetje het. ontspannen daar aan kunnen werken. De hoogste score staat op 64 punten. Is maandag neergezet in de nieuwsquiz. We gaan eerst uw nieuwsfactor bepalen. En kijken hoe hoog die score daarvoor gaat zijn. Krijgt een aantal vragen? Bent u er klaar voor? Ik ben klaar. We gaan we beginnen. Het heeft eigenlijk niks met die plaats in Afghanistan te maken. De Nationale Nieuwsquiz. Nog een week doorpraten, maar één keiharde afspraak ligt er inmiddels wel. Het woord Koendersakkoord mag de in. We kennen die vijf partijen van die missie naar Koenders in Afghanistan. Maar ja, dat is niet het meest populaire onderwerp bij de kiezers. Als je nu nog het wandelgangenakkoord of Kunduz-coalitie noemt... van de Kunduz-coalitie, dat dekt dus niet de lader. lading... vinden de deelnemers aan het akkoord. Jan Kees de Jager liet gisteren in interviews meerdere keren weten... wat volgens hen de echte naam van dat akkoord is. Wat is dat? Lenteakkoord. Het lenteakkoord, inderdaad. Echt, ieder interview zei hij drie keer zo ongeveer, om het maar duidelijk te maken. Met de val van het kabinet staat een aantal beslissingen opnieuw ter discussie. Zo willen de kamerfracties van D66, GroenLinks, PvdA en SP... dat een besluit wordt uitgesteld over het verbreden van de A27... ten koste van welk natuurgebied. Dat is het... Uh... Dat is inderdaad goed geantwoord. Ja, het CDA beraadt zich nog op een standpunt over het project. Dat zou honderden miljoenen euro's gaan kosten. We gaan naar een kop uit de krant die ik aan u ga voorlezen. En de vraag nu is waar gaat dat over? Het citaat is... Zijn grootste probleem, dat is hij zelf. Gaat dit één over president Barack Obama... kan niet meer zo onbevangen campagne voeren als in 2008. Hij heeft vuile handen gemaakt. Twee, de oproep van Henk Bleker om het niet meer over de PVV te hebben... lijkt geen goede stap te zijn. Of drie, de Griekse leiders, onder wie de radicaal linkse Alexis Tsipiras... beginnen zich te realiseren dat ze in een impasse zijn beland. Ik heb de kop niet gelezen, maar ik ga voor twee... Als u NRC Next had gelezen, dan had u weten dat het uh, één was ah. over Obama... die dit weekend het zwartgrot voor zijn campagne voor ja. de herverkiezingen uh, ja. geeft. Bij deze. Gisteren sprak Obama zich als eerst zittende president uit voor het homohuwelijk. Maar in welke staat is gisteren na een referendum het verbod op een homohuwelijk... juist opgenomen in de grondwet? Amerikaanse staat. Wat gokken... Uh. California. Californië? North Carolina. North Carolina. Geen makkelijke niet vraag. Gel maar, niet gelezen. Niet gelezen. Ja, ik heb het voorbij horen komen. Dus ik weet dat het oh, in ieder geval wel in het ja. nieuws uh, is geweest. Zullen we naar een fragment gaan luisteren? wil ik graag van u weten wie we aan het woord horen. Het speelt een heel seizoen uh, kwalificatie. Uiteindelijk plaats je ook voor het, voor het EK. En dan willen we ook spelen. Dan krijg je de blessure in oktober. Een midden voor zijn beentje. En, uh, en ja, als het dan een paar weken voor het einde van de competitie gebeurt, dan uh, is het heel zuur. Ja. De vraag is wie is dit? in uw hart nadenken. Is dit... Doe een gok. Pieters? Nee. Als u nou dat nee weglaat, dan kan ik hem Pieters. goedkeuren namelijk. Ja, ja, Erik Pieters, Pieters, de verdediger van PSV... die ja. dus het EK, het Europees Kampioenschap voetbal... uit zijn hoofd moet zetten vanwege een breuk in zijn middenvoetsbeentje. Ook een Spaanse verdediger moet het EK aan zich voorbij laten gaan. Alleen heeft dat te maken met een blessure aan de knie. Wat is zijn naam? Pujol. Inderdaad, Carlos Pujol. De 34-jarige captain van Barcelona moet een knieoperatie ondergaan... en kan in zes weken niet dusdanig hersteld zijn... dat hij op het veld staat met het EK. Gaan we naar de laatste waarin we op zoek zijn naar een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? U krijgt verschillende aanwijzingen. Zodra u denkt te weten, zegt u stop. En dan kunt u het goede antwoord geven. Komt-ie aan. 4. Al miljoenen jaren strooi ik met het zwarte goud. 3. Mijn echte naam is Assi Penser Sturio. 2. Prinses Laurentien en een groep schoolkinderen... lieten mij gisteren los. Stoppen. Steur. De steur... Ja, je moet inderdaad in de goede richting gaan denken. Maar heel goed, na een afwezigheid van ruim 50 jaar... was de laatste geweest, ben ik weer terug in de Nederlandse rivieren. En dat is inderdaad de steur. Goed, een nieuwsfactor van 6 heeft u gehaald. Dus dat betekent, als u 11 vragen goed heeft... dat u bovenaan komt te staan in de volgende ronde. Maar goed, dat laat zich nog zien natuurlijk. U kunt even een slokje water nemen... en dan gaan wij zo door met de volgende ronde.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 nationalisatie van ProRail maakt een eind aan de problemen op het spoor. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ProRail zijn belangrijkste taken overdraagt aan de overheid. VVD gaat nog een stapje verder en wil ProRail opheffen en alle taken onderbrengen bij Rijkswaterstaat. De Kamer is ontevreden over ProRail vanwege de chaos op het spoor in de winter, treinongeluk in Amsterdam en ook de salarisverhoging van de directie. Zullen er nou minder problemen op het spoor zijn als de overheid spoorbeheerder is, of is dat echt niet de oplossing? De stelling waar u op kunt reageren, dus nationaal. De finalisatie van ProRail maakt een eind aan de problemen op het spoor. U kunt eens of oneens sms naar 7070, bellen op 0800 1101 en natuurlijk stemmen via de site www.stand.nl. Gaan we door met uh, het nieuws kanon spelen met Hans Makkoor uit Zuidwolde... die een nieuwsfactor van 6 heeft gehaald. En in uh, pensioen is maar nog wel nodig. Actief heeft in ieder geval. Uh, ik ga zoveel mogelijk vragen aan u stellen in 90 seconden. En uh, ja, aan u de taak om ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Als u het niet weet, zegt u pas, dan kunnen we snel door naar de volgende vraag. Ga nou even goed achter de microfoon zitten, anders dan ja. verstaan we u niet goed. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar. Gaan wij beginnen. Succes. De Nationale Nieuwsbrief. Wie heeft haar hongerstaking gisteren beëindigd? Timoshenko. Is goed. Welke president nam gisteren alvast de afscheid van zijn regering? Pas. Nicolas Sarkozy. Voor het eerst is in Nederland een rijbewijs gehaald in wat voor auto? Elektrische auto. Is goed. Welke bus- en spoorbedrijf leed in 2011 een verlies van ongeveer 5 miljoen euro? Sintis. Is goed. Er komt zo snel mogelijk een uitgebreid onderzoek naar een nieuw mail tegen welke bacterie? Pas. De e coli bacterie Welke KNVB-man gaat in september aan de slag als bestuurslid Beden. van NOC NSF? Harry Been is goed. Klanten van welke bank konden gisteren uren niet internetbankieren? Rabobank. De Rabobank. Die is verkozen tot grappigste Nederlandse twitteraar. Pas. Jochem Meijer. Welk voormalig Nederlands commandant wordt waarschijnlijk vervolgd? Karmans. Tom Carmans is goed. Het schilderij Double is van welke schilder is gisteren geveld voor 37 miljoen dollar? Pas. Andy Warhol. In welk land is nog geen drie dagen na de verkiezingen een coalitie gevormd? Pas. Servië. De politie is gisteren in Veldhoven en welke andere plaats verschillende woningen Eindhoven. binnengevallen? Is goed. Welk nieuw nationaal museum in Soesterberg gaat 160 miljoen euro kosten? Luchtvaartmuseum. Het Defensiemuseum. In welk land wordt vandaag het Olympisch vuur ontstoken? Ja, Griekenland. Goed zo. De Nederlandse staat eist 8,7 miljoen euro van welk failliet bedrijf? Diginota. Is goed. Bij het asielzoekcentrum in welke Groningse plaats hebben uitgeprocedeerde Irakezen een tentenkamp opgezet? Ter Apel. Is goed. De winst van welke Nederlandse bank is in het eerste kwartier, kwartaal bijna gehalveerd? ING. ING. Is ook nog goed geantwoord. Een paar keer dat u even vastliep. Ja, u kijkt ook niet heel erg tevreden. Maar ik kan u vertellen dat u wel precies 11 vragen goed beantwoord heeft. En dat betekent dat u 66 punten heeft en vooralsnog aan kop gaat. Dank u wel. Dat is toch mooi, meneer ja. ja, Er kan morgen natuurlijk nog iets veranderen, want dan hebben we nog een deelnemer. Maar als het een beetje mee zit, dan gaat u naar huis voor dit weekend met 300 euro. Mag ik u bedanken in ieder geval. En ja. uh, we wachten morgen in spanning af wat er gaat gebeuren. Als u thuis nou ook een keer mee wilt doen met de nationale nieuwsquiz en denkt: ik kan ook een hele hoge score neerzetten, geef u dan op. Stuur een mailtje naar nationale nieuwsquiz.ncrv.nl. En zet daarin even uw naam en uw nummer. Dan wordt u vanzelf uh, gebeld. Tot zover het eerste deel van de lunch. Na één uur gaan we natuurlijk verder. Maar eerst uh, krijgt u het uitgebreid het laatste nieuws van de NOS. Tot zo.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 Ma, tu ich erachte kam, dass da Plofkip drin sitzt. Was ich so etwas fand. Nein, Mann! Schade! Plofkip! Komm ab, Ichlo! mag diese Chicken Sticks nou is echt unglaublich en wunderbar! En haal die Plofkip da draus! Mehr weten? Kijk op wakkadier.nl.